3 uur. Het NOS-journaal. Dick Terhark. Het dodental door de verwoestende aardbeving en de tsunami in Japan loopt met het uur op. De Japanse televisie meldt dat er 95 doden zijn. Maar er zijn ook berichten dat er alleen al in de zwaar getroffen stad Sendai. 200 tot 300 mensen zijn omgekomen. Het noordoosten van Japan werd vanochtend getroffen door een aardbeving van 8,9 op de schaal van Richter. Daarna waren er vloedgolven van soms wel 10 meter hoog. Buitenlandse Zaken in Den Haag heeft een speciaal telefoonnummer opengesteld... voor Nederlanders die informatie willen over familieleden in Japan. Dat nummer is 070-348-6945. In het getroffen gebied wonen zo'n 50 Nederlanders. Het is onduidelijk hoe het met hen gaat. De Nederlandse ambassade blijft 24 uur per dag bezet om de Nederlanders te helpen. Een paar uur na de aardbeving is de precieze omvang van die verwoestingen nog niet duidelijk. Op beelden uit het getroffen gebied is te zien hoe auto's, boten en huizen worden meegesleurd door het water. Verder zijn er berichten over problemen met kerncentrales. Die worden automatisch stilgelegd bij een natuurramp. Bij één centrale zou het koelsysteem niet werken en bij een andere centrale woede een tijdje een brand.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 Regeringen. Dus dat is een gekke volgorde. Ik zou het daar willen zeggen, we erkennen landen, wij erkennen Libië en wij doen een beroep op uh, het regime om te vertrekken. Uh, maar het gaat mij te ver om nu als Europa te zeggen, we erkennen dat en dat. Duitsland wil eerst weten wat ze de Arabische Liga en landen in de regio ervan vinden. Pas daarna moeten wij en Europa een definitief standpunt innemen, zei de Duitse minister van Buitenlandse Zaken Westerwelle. Rutte en Westerwelle zijn bij de EU-top in Brussel. Vanmiddag staat de situatie in Libië op de agenda. In ontwerpslotverklaring wordt Gaddafi opgeroepen om onmiddellijk op te stappen. In de Saoedische hoofdstad Riyad is het rustig gebleven na een oproep van de oppositie om de straat op te gaan. De politie was met veel machtsvertoon aanwezig. Er hing een helikopter in de lucht en op straat werden mensen aangehouden en gefouilleerd. Rond de tijd dat de demonstratie moest beginnen bleef het rustig op straat. Gisteren vielen bij een demonstratie in het oosten van het land zeker drie doden. Leden van de Syedische minderheid waren de straat opgegaan om meer rechten te eisen. Ook in buurland Bahrein zijn demonstraties aangekondigd. De oppositie wil naar het Koninklijk Paleis optrekken. De politie zegt dat dat zal worden in dat dan zal worden ingegrepen. In Kuwait gingen honderden stateloze Arabieren de straat op. Ze willen volwaardig staatsburger worden, zodat ook zij recht krijgen op onderwijs en gezondheidszorg. De politie joeg hen met traangas uiteen. Oud-minister Van der Hoeven wordt directeur van het Internationaal Energieagentschap. Die organisatie in Parijs houdt onder meer toezicht op de internationale olievoorraden. Er zijn vooral westerse landen bij aangesloten. Van der Hoeven volgt in september de Japaner Tanaka op. Van der Hoeven was onder meer in het kabinet Balken en de Vier minister van Economische Zaken. Het speciale hof voor Sierra Leone in Leidsendam... heeft het proces tegen oud-president Charles Taylor van Liberia afgerond. Taylor wordt verdacht van oorlogsmisdaden. De uitspraak wordt in de zomer of in de herfst verwacht. De drie rechters uit Noord-Ierland, Oeganda en Samoa... moeten zich buigen over een grote hoeveelheid bewijsmateriaal... dat sinds het begin van het proces in 2007 is gepresenteerd. De hoofdaanklager acht bewezen dat Taylor, die van 1997 tot 2003... president was van Liberia, medeplichtig was aan oorlogsmisdaden... in het buurland Sierra Leone. Taylor zegt dat hij onschuldig is. Hij spreekt van een politiek proces. Schaatser Shawnee Davis is in Insel wereldkampioen geworden op de 1000 meter. Het was voor de Amerikaanse zijn zesde wereldtitel. Kjeld Nuis en Stefan Groothuis de zilver en brons. Simon Kuypers eindigde ze als zesde. Later vandaag rijden de vrouwen nog de 1500 meter en de mannen de 5 kilometer. Het weer vooral in het westen zon. In het binnenland komt er ook bewolking voor. Temperatuur 8 tot 11 graden. Morgen is het erg zacht met maxima rond 13 graden. ADB verkeersinformatie: er staat in totaal 70 kilometer file. Ongelukken veroorzaken de meeste vertraging. Op de A13 Rotterdam richting Den Haag staat voor knooppunt Ippenburg... 4 kilometer file na een ongeluk. Twee rijstroken zijn daar dicht. De A15 Europoort Rotterdam tussen Hoogvliet en Pernis... 3 kilometer, daar is de rechte rijstrook dicht. De A27 van Breda naar Gorkum is dicht bij de brug bij Gorkum. Dat komt door een ongeluk met een vrachtwagen. Er staat 8 kilometer file...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 Ga je een biertje van, mijn man? Later. De topwetenschapper die uw bedrijf echt verder helpt... vindt u via academictransfer.com. Zo, je belastingaangifte is klaar. Uh, mag ik je DigiD? Ja, dat is uh, KJ153. Sta nooit je DigiD af. Deze is net zo persoonlijk als je pincode. Denk daaraan bij je belastingaangifte... studiefinanciering, donorregistratie, kinderopvangtoeslag... Vergunningen, oude... Houd je DigiD altijd privé. Hoe je dat kan doen, zie je op digid.nl. De topwetenschapper die uw bedrijf stappen verder helpt, vindt u via AcademicTransfer.com. Het NOS Radio 1 Journaal. Met Robert Meder en Bert van Sloten. Goedemiddag, een uitzending met aandacht voor de aardbeving in Japan, de tsunami die over de oceanen raast en de WK-afstand in de Insel. Daarom geen Avro op vrijdagmiddag. Je zult maar net op het moment van de beving in Tokio... een tentoonstelling aan het openen zijn met Schetsen van Rembrandt. Jan-Willem van Poortvliet was een van de aanwezigen daar. Hij is daar, hij is freelance journalist en we hebben het over het National Museum of Western Art in Tokio. Hoe ging dat, meneer van Poortvliet? Uh, ja, goedemiddag daar in Nederland. Het is hier inmiddels de avond. En, uh, nou, het was ontstreef jullie tijd nu dat wij die aardbeving uh, voelden. Uh, mooi moment om een uh, tentoonstelling uh, te openen natuurlijk... En ja, hoe dat ging, het was heel bijzonder, want uh, eigenlijk was de echte opening in, ja, om het heel oneerbiedig te zeggen, een soort uh, kelder. Een mooie kelder uh, weliswaar, maar wel uh, onder de grond. En uh, een gedeelte van het publiek dat bij die opening aanwezig was, uh, stond op een verhoging, dus op zeg maar de begane grond. En ja, wat er toen gebeurde, was dat het wat ging wieken om het zo te zeggen, het gevoel dat je op een, uh, op een schip staat... Maar de spreker die ging uh, onverstoorbaar uh, verder. Uh, het was op dat moment in het, uh, in het Japans. Dus veel kon ik er, eerlijk gezegd, niet van verstaan. Maar het, uh, het ging gewoon door. En er kwam een omroepbericht uh, op een gegeven moment. En op zich tekenend, dat was alleen in het Japans. Dus de aanwezige uh, niet-Japanners, die keken elkaar aan van ja, wat wordt er nu gezegd? Maar we begrepen van een Japanner die het voor ons vertaalde dat het een geruststellende boodschap was. Namelijk dat het gebouw zeer veilig gebouwd was. Oké, okay, ja, dat is inderdaad voorgestellend. Welkom, was dat een, een welkome mededeling. Want ja. precies op de plek waar wij stonden was een soort, uh, zoals je ook in een uh, harmonicabus hebt, zo'n wisselstuk. Waar je dan, uh, ja, de ene kant van de bus gaat de ene kant een beetje op de andere kant de andere kant. En dat was hier ook het geval. Je zag dat de ene kant van het gebouw ging van links naar rechts. En tegelijkertijd ging het andere gedeelte van rechts naar links. Dus je werd er een beetje tussenheen heen en weer geslingerd. Um, er was geen paniek, absoluut niet. Nee, want die spreker bleef gewoon doorpraten die de opening ja, verrichtte. Dat is van bijzonder. Veel, veel aanwezigen bleven ook gewoon op hun plek staan. Er waren wel een aantal vrouwen die de handtas boven hun hoofd uh, deden. Want ja, je hoofd beschermen is bij een aardbeving uh, het allerbelangrijkste. Het gevaar komt van boven in dat geval. Um, en uh, ja, er waren wel een aantal mensen die wegliepen uh, om een iets veiliger plekje te zoeken... Maar nou, ja, iets van paniek. Geen. Dat was echt niet merkbaar. Mensen zijn natuurlijk veel gewend. in, uh, nee, in, de dat, camp, in ook dat horen wij ook de hele dag inderdaad. Dat mensen veel gewend zijn. Dus dat daardoor ook paniek uitblijft. Omdat iedereen weet wat hij moet doen. Um, wat ons natuurlijk ook uh, frappeert. Of intrigeert en interesseert. Is hoe het met de schetsen en de tekeningen van Rembrandt is. Ja, voor zover ik zelf heb kunnen waarnemen. Want ik ben ook nog gewoon die, de expositie weten te kijken uh, nadat uh, ja, de echte beving uh, geweest was, gingen die er allemaal al keurig bij. En ik had ook niet de indruk dat sommige mensen nou op het idee kwamen om van de gelegenheid gebruik te maken om misschien maar eens een etje in de koffer mee te nemen. Uh, want zo groot zijn de, zijn de etsen niet. Maar ik, ik uh, kan... Met vrij grote zekerheid zeggen dat die allemaal ongeschonden daar nog hangen. Ja, dat is een prima verstellende graag... gedachte, ja. Ja, ik geloof ook graag dat het, uh, dat het gebouw echt heel solide was. Het bleef nog heel lang nadieken, maar later stelde iemand me ook van ja. Dat is juist ook de kracht van de constructie, met name van musea. Die worden zo gebouwd dat er een soort veren in zitten, als het ware, waardoor je als iets eenmaal in beweging is gezet ja, deint het nog heel lang na om dan uiteindelijk tot een ruststand weer uh, te komen. En, uh, nou goed, daarna uh, uh, bent u waarschijnlijk ook nog op straat uh, terechtgekomen. Want ho ho hoe is het nou in, uh, in Tokio? Ja, nou ja, het was een beetje ongelukkig. Want ik zou uh, direct uh, vanuit de tentoonstelling mijn kinderen op gaan halen. Die komen met een schoolbus op een bepaalde plek. Mijn station in Tokio wordt die afgezet en ik zou van via een ander station dan daar naartoe gaan. Nou, dat was dus uh, waardeloos, want de treinen reden niet en de metro's die, uh, die gingen ook niet. Nou ja, dan zou je zeggen neem een taxi, want er zijn er zeer veel van ook in uh, Tokio. Maar het verkeer zat ook allemaal potdicht. Dus ja, je ziet mensen over de stoep lopen en ja, zeer uniek voor Japan. Er zijn zoveel mensen nu die op straat wandelen, uh, Ja, dat is dus ook echt de, de straat waar normaal de auto's rijden. Uh, daar lopen ook heel veel mensen uh, nu. En dat is echt wel heel uitzonderlijk uh, voor het gedisciplineerde Japan. Meneer Van Bordvliet, wanneer zou u teruggaan? Teruggaan naar? Nederland. Naar Nederland. Uh, in deze zomer zou ik uh, in ieder geval een paar weken oh, terug gaan. Oké, okay, goed. Dat, dat, ik wou net zeggen: want als u op het punt stond om terug te gaan naar Nederland, dan kan dat nog even duren. Vandaar dat ik het vroeg. <laughs> ja, dus... ja, ja, nee, dat kan ik me voorstellen. Ja. Ja. Ja. Ja. Nou, ik dank u wel uh, voor uw verhaal en ik wens u uh, veel uh, sterkte daar. Uh, Jan-Willem van Portvliet was dat Jawel. Freelance journalist. En hij was aanwezig bij de opening dus van een Rembrandt tentoonstelling in de National Museum of Western Art in Tokio. Gaan wij uh, naar uh, Insel, naar het. Uh, Schaatsen met de Nederlandse deelnemers op de 1500 meter vrouwen, Sebastian. We hebben er eentje gehad inmiddels. Jorien Voorhuis heeft zojuist gereden en deed het goed. 1.57.30. Goede tijd voor de Nederlandse, de vervangster van Marit Leenstra. Die dus niet mee kan doen omdat ze ziek is. En daardoor kreeg Voorhuis de kans. Nou en als je die dan grijpt en je doet het zo goed als zij gedaan heeft. Dan uh, verdien je applaus. En dat kreeg ze dan ook van alles en iedereen applaus. Ook voor Heke Bukkou. De Noorse is onderweg in haar rit tegen de Duitse Isabel Ost. En heeft er 1100 meter op zitten. Laatste rondje voor Bukkou. voorlopige vierde tussentijd. Rondje van 31-1. En Os gaat sneller in deze ronde. 30-7. En komt dan dichterbij. Moet dan wel achterlangs kruisen. Maar dat doet ze netjes. En dan lijkt het erop dat het bij Bukko toch wel langzamerhand gedaan is. Hoewel ze toch nog aardig doortrekt daar aan de overkant. 19 jaar oud is ze pas. De echte inhoud heeft ze nog niet. Ost is alweer drie jaartjes ouder. Die heeft alweer wat meer kracht opgedaan in haar leven. En het is Bukko die de rit gaat winnen. De voorsprong is er in elk geval wel. Het komt zeker niet aan die tijd van Voorhuis toe. Want er is ze nu al voorbij de 15730 blijft gewoon staan. 15922 is de tijd van Bucko En daarmee staat ze voorlopig derde Oostenrijk 200 23 ja, dat is een tijd, uh, daar doet ze gewoon niet echt mee. Daar uh, staat ze achtste net voor uh, Ishino, de Japanse. Dan gaan we naar de volgende rit. De volgende rit is wel interessant. Want de volgende rit is uh, een rit met een Nederlandse uh, Diana Valkenburg... die wel gewoon op de startlijst stond. Uh, Voorhuis is als vervangster van Marit Leenstra hier aan de start gekomen. Leenstra ziek, voor de rest geen zieke meldingen vanuit uh, het Nederlandse kamp. Maar Valkenburg dus fit aan de start. 26 jaar oud rijdt tegen Julianne Rukard uit de uh, Vereniging. De Staten. En die werd gisteren gewoon vierde op de drie kilometer. Nee, de prima drie kilometer dus. Valkenburg trouwens ook hoor. Een klein beetje in de slagschaduw van Irene Wüst werd ze uiteindelijk zesde. En ook dat is prima te noemen voor Diane Valkenburg. Maar nu dan de 1500 meter. Heel andere afstand. Ze zullen ongetwijfeld hersteld zijn van die drie kilometer van gisteren. Maar die 1500 is gewoon een lastige afstand. Het is geen sprint meer. Het is de middenafstand. Het is niet een wedstrijd voor echte steers. Nee, het zit er net tussenin. En je moet vooral die laatste ronden zien. Door te komen op volle snelheid. Goede start in ieder geval van Valkenburg. Die daar de buitenbocht keurig ingaat. Beide armpjes nog steeds los. Terwijl Rukard met één arm op de rug de binnenbocht uitkomt te zeilen. En dan nu toch eventjes weer wat tempo bijgeeft om in de buurt te komen van Valkenburg. Daar is de opening voor Diana Valkenburg. 26 seconden en 900ste van een seconde. En daarmee is ze 600 langzamer dan Jorien Voorhuis was over die eerste 300 meter. Ze heeft een mooie kruising want ze kan lekker na naar Rucard toerijden. Amerikaanse van wie ik toch denk dat ze iets meer specialist is... op die drie kilometer dan op deze 1500 meter. Valkenburg kan deze afstand over het algemeen ietsje beter aan. En heeft ook de voorsprong genomen. Een meter of 10-15, misschien nog wel wat meer. Naar 700 meter van de 1500 meter. Nou, op weg uh, naar de, met nog twee rondjes te gaan. Uh, Valkenburg rijdt een rondje van 284. dus dat is prima. 29-1 voor Rucard, die een uh, grote achterstand heeft. En dan moet Valkenburg het zien vasthouden. Het ziet er voorlopig nog wel redelijk krachtig uit daar uh, aan. Aan de overkant, het ritme zit er mooi aan. Terwijl ze nu alweer de buitenbocht aanvalt. Op weg, dadelijk naar het rechte end. Op de finish af. Met nog één rondje dan te gaan. Daar komt Valkenburg. Nog steeds prima schaatsen. Breed uitwaaierend. Op weg naar de 1100 meter. 1 minuut 24 seconden en 5400. Het is haar doorkomsttijd. tijd 29,9. Dat is goed. Daar pakt ze in één keer 14e Ten opzichte van Voorhuis. En had maar anderhalve seconde verval in de afgelopen ronde. Krijgt nog wat aanwijzingen mee van Jack Ory. Die ze voor de laatste keer passeert. Ze gaat van de buitenbaan naar. De binnenbaan toe heeft de laatste binnenbocht. Die snijdt ze mooi van buiten naar binnen toe aan. Ze hapt naar adem als ze de laatste 100 meter op komt gereden. Diana Valkenburg. 1.57.30 is de tijd van jullie voorhuis. En die moet er toch aangaan in deze rit van Diana Valkenburg. En die gaat er ook ruim aan. Want met 1.56.27 rijdt Diana Valkenburg een barenkoor in Insel. Het oudere barenkoor. Dat was natuurlijk toen de hal nog niet overdekt was. Toen het nog geen hal was. En nu rijdt ze goed hoor. 1, 56, 27 Prima tijd van Valkenburg. Zij dus voorlopig aan de leiding. Voorhuis verwezen voor, uh, naar de tweede plaats. En de Russische Chicova de derde. Nu een tussenritje. toen tegen Lobisheva. En dan de grote finale. Wüst tegen Klassen en Nesbit tegen Schuster. En tijdens dat tussenritje gaan wij even praten over die mooie zilveren medaille op de 1000 meter. Kjeld Nuis. Jeroen Stecklenburg sprak met hem. Kjeld, gefeliciteerd. Kun je het geloven? Nee. Nee, echt niet. Ik had uh, van tevoren had ik de tweede plek echt niet ge ik had het gedroomd. Maar... En ik zit nog steeds dicht bij de eerste plek ook. Echt tot die laatste rit. Zo. Tot de laatste seconde, laatste meter. Dacht ik, oh, het zal toch niet, het zal het niet. En dan heb ik gewoon een medaille echt. Oh, niet normaal. Toch past dit bij jou, hè? Brani en dan opeens te staan. Heerlijk, ja, de hele week zit ik al met Jack op de, op de bocht te trainen als dat ik ze uittrap. En dan rijd ik gewoon een rondje 25-0. Dat heb ik nog nooit gedaan. En ik rijd gewoon veel harder dan in Calgary. wat ik, wat ik daar had moeten doen. En ja, hier komt alles er gewoon uit. Dat is echt gewoon een perfecte race. En uh, ja, dan word je gewoon tweede van de wereld, echt, uh, echt niet normaal. Wat is dat het verhaal van deze race? Een hele goede opening, 16-4, een heel goed rondje, gewoon heel goed geschaatst, is dat het? Ja, ik denk dat Mo dacht, uh, wat komt hij nou weer doen uh, bij die opening, want uh, ik zat al, oh, hij opent hard, dus ik moet zorgen bij te blijven. Hij uh, in die buiten voelde het al zo goed, ik had meteen, meteen druk en ik kon gewoon meteen springen en uh, uh, toen bleef ik er gewoon voor. Ik dacht, nou ga ik die kruising naar hem toe en maar uh, ging allemaal vanzelf. Dat moet je afwachten? Hoe is dat? Ja, dat is echt aardig, dat is echt, uh... ja, het is een heel fijn gevoel, maar ook in rot, want... ja, je zit maar te hopen dat ze, dat ze niet harder gaan en, uh... ja, daar kan je zelf niks meer aan doen. Ik heb maar een beetje uitgedribbeld en, uh... ja, ik kan hem nog steeds niet geloven. Er nou wordt er eigenlijk al meer dan een jaar gesproken over de belofte Kjeld Nuis, die de belofte in moet gaan lossen. Ja, dat is nu gebeurd. Zeker, en uh, op een WK, waar ik uh, al blij was dat ik me ervoor plaatste, dus uh, echt geweldig dit. Ja, uh, dat was uh, Kjeld Nuis. En dan hadden we ook nog een uh, mooie bronsmedaille natuurlijk... voor Stefan Groothuis. Hier is Jeroen Stekelenburg met hem. Stefan, wat een race. Gefeliciteerd met brons trouwens. Maar ja, het was echt een knotschekke race. Ja, was, ja, veel te veel fouten gewoon. Ontzettend slechte race. Ik ging gewoon de binnenbocht in en uh, ja, ik had gewoon mijn houding niet goed. En toen uh, vloog ik helemaal uit. En, en toen bij die tweede binnenbocht uh, kwam ik ook niet lekker meer in. Daar verlies je hem gewoon op, op die binnenbochten. Maar, uh, ja, moet je niet doen, hè? Maar heb je dan echt de pest in? Of kun je dan nog wel blij zijn dat je in ieder geval nog op het podium staat? Even niet. Nee, nee, hier baal ik gewoon echt verschrikkelijk van. Ja, nee. Dus het, het, het gewoon weten dat gewoon ik, ik, verkloot, ik verkloot gewoon. Het is gewoon makkelijk zat. Er zat gewoon veel meer in. En, uh, maar ja, moet je doen. hoort bij sport, hè? Uh, Kjel verschrikkelijk goed. En... Uh, Shani rijdt goed, maar uh, ja, je moet, je moet gewoon, niet, uh, gewoon goed rijden. Niet zoveel niet fouten maken. Toch is dit jouw eerste WK-medaille. Ik kan me ook voorstellen dat je in je achterhoofd dat je nog iets hebt van... Uh, ja, dat is toch mooi. Nee, nog niet. Het komt op de komende dagen nog. wel. Nee, nee, als je gewoon kan winnen hier, dan wil je gewoon winnen. En uh, ja, Die bronzen medaille, ja, dus straks vind ik het vast. Daar ben ik hartstikke blij mee, maar nu nog even niet. Was er veel druk omdat je gisteren vierde werd? Omdat je dat meenam naar deze race misschien? Nou, nah, weet ik niet. denk ik niet. Gewoon, het uh, is maar gewoon zo'n foutje. De, de, de eerste 400 meter ging goed. En dan gewoon de bocht in en dan, uh, dan maak je gewoon een foutje en dan is het gewoon, gewoon gebeurd. En uh, ja, anders gaat het aan het begin wel fout of zo. Nee, ik denk niet dat het verder heel veel uitmaakt, maar ja, zulke foutjes moet je niet maken. Met een zuur gezicht het podium op. Ja, nou ja, heel even. En dan uh, morgen, uh, als hij er goed over geslapen heeft, dan is hij waarschijnlijk wel brons, uh, met brons wel blij, Sebastian Timmerman. Ja, uh, ja, ja, ja, ja, ja, toch? Ja, ja, ja, misschien, ja hij misschien, moet het, misschien. Hij moet het wel zijn, hij ja. Het wel zijn maar ja, hij, uh, als hij die fouten niet gemaakt had, had er echt wel veel meer in gezeten. als, als, overal. Precies, dat telt niet, hè? Hij ja. heeft uh, wel de wereldbeker gewonnen, dus hij heeft dit seizoen vaak zat laten zien dat hij uh, goede uh, duizend meters kan rijden, dat hij daar beter op is dan bijvoorbeeld de 1500 meter. Nou, op de momenten als deze moet je het laten zien en uh, hij is uh, in de fout gegaan en dan resteert inderdaad die bronzen medaille. We zijn uh, inmiddels met uh, de 1500 meter vrouwen toe aan de grote finale, want we hebben de tussenrit zeg maar, ja, toen tegen Lobisheva we achter de rug de Noorse kwam uh, bij lange na niet aan de tijd van Valkenburg. Ook niet aan de tijd van Shikova. Die derde staat, staat voorlopig op de vierde plaats. Njartun. En Lobisheva uh, staat nu al op de zesde plaats. Dus die uh, komt ook niet in de buurt van het podium... waar iedereen wust gisteren met een trots en blij gezicht... helemaal bovenaan stond na afloop van de drie kilometer. Want zij versloeg toch maar mooi even de Olympisch kampioene Martina Stablikova. Die hier trouwens niet is. Ten eerste, ja, ze is er nog wel. Maar uh, uh, niet meer op de 1500 meter als deelneemster. Want die heeft ze laten lopen... Zich helemaal op de 5 kilometer na de nederlaag van gisteren. En Wust is toch topfavoriet hoor voor deze 1500 meter. Ze won vorige week in Heerenveen. De laatste wereldbekerwedstrijd op de 1500 meter. Werd derde in dat wereldbeker eindklassement. Ze won bij het WK Oranje, rees Bijna een Nederlands record. Dat zat er toen net niet in. Haar tegenstander is in die klassen. En beide dames zijn vertrokken. Wust vertrokken in de binnenbaan. Kan ze de rust weer vinden in de slag zoals ze dat gisteren ook zo mooi had op die 3 kilometer. Technisch reed ze toen ook uitstekend. De grote ram bleef uit en het leidde haar naar, dus naar haar uh, gouden medaille op die drie kilometer. Dit is haar lievelingsafstand. Dit is de afstand waarop zij zo graag goud wil. Ze neemt in ieder geval direct voor, uh, uh, voorsprong ten opzichte van Cindy Klaassen. Het ziet er meteen ook weer zo krachtig uit van uh, Irene 25 2587 is de opening. Daarmee is ze uh, 2200 uh, sneller dan... Uh, de snelste tot nu toe, dan Diana Valkenburg. Maar goed, ze moet het natuurlijk verderop, moeten ze het maar gaan maken. Ze kruist daar lekker buiten langs en dan gaat ze de buitenbocht weer in. Het ziet er allemaal zo krachtig uit wat Irene Wüst doet. Ze ziet er sowieso scherp uit op dit toernooi. Ze straalt als een kampioene. Ze heeft een geweldig seizoen. En dat blijkt ook weer op de 700 meter. Ze is misschien nog wel beter dan 2007, dat hele goede jaar. 54-10, prima ronde, 28,2 seconden. Voorsprong loopt uit ten opzichte van klas op de baan. Maar ook ten opzichte van wat betreft de tussentijden. Want Wüst is al bijna een halve seconde sneller dan het schema van Diana Valkenburg. Die in haar tweede ronde anderhalve seconde verloor. Daar moet Wüst ook toe in staat zijn in de supervorm die ze heeft. Vorige ronde ging een 28-2. Dus moet dit een 29 laag zijn. Ga eens kijken naar die tijd. 29 laag. 29-2 is de tijd. Een razend snelle ronde voor Irene Wüst. En daarmee is ze beduidend sneller dan Diana Valkenburg. 1 seconde en 15 honderdste. Maar de grootste tegenstand. Er is natuurlijk niet Diane Valkenburg. Dat is de vrouw die we straks in de baan gaan krijgen. Christine Nesbit. Want dat is de vrouw die dit seizoen ongenaakbaar in ieder geval is. Op die 1500 meter heeft de wereldbeker gewonnen. Daar komt Buus af op de finish. De tijd tikt verder. Natuurlijk tikt de tijd verder, maar Buus blijft mooi in die slag zitten. Ze gaat niet stuk en ze rijdt een geweldige tijd hier. 1... 54-80. In ieder geval alweer een verplettering van het baanrecord. Dat naam stond van Diana Valkenburg. Naar die rit die we zojuist hebben gezien. Maar wat een fantastische tijd van de Irene Wust. Anderhalve seconde ruim sneller. Bijna anderhalve seconde sneller. Dan de tijd van de Valkenburg. De nummer 2. Voorhuis op 3. Dat ziet er heel mooi uit. Cindy Klasse. Zesde plek. 1.59.77. En dan weten we dat er nog twee dames moeten komen. Dat we de snelste in ieder geval van dit moment gaan zien dat we de vrouw gaan zien die geheerst heeft op deze afstand. Maar kan ze het nou ook waarmaken op dit toernooi? Gisteren zagen we het al. Kreeg de grote favoriet Sablikova. Kreeg klop van Irene Wüst. En dit is toch wel de afstand waarop Irene Wüst in ieder geval verwachtte. Dus zou het wel eens heel lastig kunnen gaan worden voor de vrouw die nu in de baan gaat komen tegen een landgenote. Christine Nesbitt gaan we zo meteen in de baan zien. Tegen Brittany Schussler. Bij beide Canadezen. Allebei 25 jaar oud. Nesbitt is rest van de wereldbeker. En Schussler die ver eindigde daar als vierde. Schuster, register ook de drie kilometer. Eindigde daar als dertiende. Nesbit liet zich daar niet zien. Daar staat ze. Christine Nesbit, geconcentreerd als altijd. Ze weet natuurlijk hoe ze het uh, kan afmaken. Want ze is ijzersterk. Ze heeft ook uh, redelijk stalen zenuwen. Nou ja, heeft ze wel eens laten blijken dat ze die niet had. Maar uh, nu zal ze daar toch over moeten beschikken. Om zich Irene Wust van het lijf te houden. Een Wust die hier voor ons langs uh, rijdt. Die maakt even zo'n gebaarje met het vingertje in de richting van het publiek. Dat haar toe wil. Juichen van jongens, ben stil, toon respect voor die tegenstanders van me. Toon respect voor de stilte, voor de start. Daar zijn ze in één keer weg. Eh, Nesbit tegen Schusler, en dan is de grote vraag: blijft die geweldige tijd van Irene Wüst staan dadelijk op het scorebord als de beste tijd van allemaal? Gisteren zagen we dat gebeuren op de 3 kilometer. Kan het vandaag ook gebeuren op de 1500 meter? Het zou het zijn, zeg, een dubbelslag van Irene Wüst al op de eerste twee dagen van dit wereldkampioenschap afstanden. We gaan kijken naar Nesbit, naar de tijden. Alles. Of niet Voor de Canadese 25-25 is in ieder geval de snelste opening van de dag. Maar daar gaat het nu om. Ze pakt hij wel 16e van de seconde ten opzichte van Irene Wust. Gaat daar langs al de coaches, uh, vier Canadese coaches, du dus nu op het ijs. Waarvan ik uh, volgens mij ook Bart Schouten zag die daar de rondetijden staat aan te geven. Ten opzichte voor uh, Christine Nesbitt. Die een straatlengte al voor ligt naar uh, Schussle toe. Daar komt Nesbitt weer aan. 54-10 had de Olympisch kampioen Irene Wust hier na 700 meter. En hier is Nesbitt in. Nesbitt is uh, sneller, hoor. Duidelijk sneller ook, 53, 49. Dat scheelt meer dan een halve seconde. 61 honderdste seconde. Snelste tijd dus voor Nesbit, Maar ja, dan moet ze het ook vol zien te houden op die 1500 10, meter. Schuster die rijdt een uh, matige tijd door. Die rijdt daar 28, 7 en die uh, voorlopig de tiende tussentijd. Wust durft bijna niet te kijken. Wust uh, concentreert zich. Dat heeft ze altijd al gedaan op het moment dat het erop aankomt. Zij is in zichzelf verzonken. Maar wij kijken naar Nesbit. Nesbit die alweer afkomt op de 1100 meter. Wij, Eén rondje nog. Wij durven wel te kijken. 33 honen oh, verlies een heleboel zeg oh nee daar verliezen ruim twee seconden dat eerste volle rondje dat uh, is te snel geweest uh, vrees ik, voor Nesbit die nu in de laatste ronde alles uit de kast moet gaan halen laatste ronde waarin Wust ruim twee seconden ook verloor Nesbit heeft het uh, nadeel nu van de laatste oh. buitenbocht ja dat had Irene Wust had dat ook in haar race valt helemaal stil Suusle komt ook dichterbij ik denk niet dat Nesbit 15480 van Irene Wust gaat halen hoor nee hoor nee hoor het is klaar het is over en uit met Nesbit de tweede gaat. ...voor Irene Wüst is binnen. En Nesbitt die wordt zelfs geen eens tweede of derde of vierde... ...maar wordt 5 -1. 1, 2, 3. En dus is het 1, 2 en 3 inderdaad voor Nederland... ...bij dit WK-afstand op de 1500 meter bij de vrouwen. Irene Wüst is wereldkampioen. Tweede wordt Diane Valkenburg en derde Jorien Voorhuis. Voor de derde keer in de historie wordt er een Nederlandse dame wereldkampioen op de 1500 meter. En het is voor het eerst dat er drie Nederlandse vrouwen op het podium staan. Dat is iets, iets unieks. Iedereen wust dus voor de uh, tweede keer op dit toernooi wereldkampioen. En gisteren op de drie kilometer, nu op de 1500 meter. Tweede wordt Diane Valkenburg en derde wordt Jorien Voorhuis. Een Nederlands feestje hier in het Zuid-Duitse Insel. Oranje boven, dat is mooi. Twee minuten voor half. Ik hoor ze toch allemaal roepen, 1, 2, 3. Goed, u luistert naar Radio 1, de uitzending die niet alleen over sport gaat... maar ook over Japan. En ik zou zeggen, kijk ook eventjes naar nos.nl... want wat we bijhouden, daar is al het nieuws over Japan. Een soort live blog met uh, alle laatste informatie. Informatie overigens die ook in bezit is van Dick ter Hark. Komt u maar. Ik... Ik dacht, een pingeltje dik. Maar je kan het toch ook zonder pingel? Radio 1, nee, het NOS-journaal. Met of zonder pingel. Uh, de Nederlandse ambassade in Tokio heeft contact gelegd met 11 Nederlanders... in het gebied dat door de aardbeving en de tsunami is getroffen. Met 40 andere Nederlanders die in de noordoostelijke stad Sendai... en omgeving wonen, is nog geen contact geweest. Het Nederlandse rampen staat paraat om naar Japan te vertrekken om hulp te bieden. Dat heeft minister Opstelter gezegd. De aardbeving en de tsunami in Japan eisen steeds, meer, eisen steeds meer mensenlevens. De Japanse televisie meldt dat er 95 doden zijn. Maar er zijn ook berichten dat er alleen al in Sendai twee tot 300 mensen zijn omgekomen. In de Saoedische hoofdstad Riaat is het na een oproep van de oppositie om de straat op te gaan rustig gebleven. De politie was met veel machtsvertoon aanwezig. Er hing een helikopter in de lucht en op straat werden mensen aangehouden en gevouilleerd. Rond de tijd dat de demonstratie moest beginnen bleef het stil op straat. En het speciale hof van Sierra Leone in Leidsendam... heeft de behandeling van de zaak tegen oud-president Charles Taylor van Liberia afgerond. Taylor wordt verdacht van oorlogsmisdaden. De uitspraak wordt in de zomer of in de herfst verwacht. En dat waren de hoofdpunten. Het NWS Radio 1 Journaal om half vier met de berichtgeving over de aardbeving in Japan... en de gevolgen van de tsunami... Um, mensen die zich zorgen maken, Nederlanders die zich zorgen maken over uh, familie en kennissen in het door de zware aardbeving getroffen Japan. Je kunt contact opnemen met het ministerie van Buitenlandse Zaken via een gewijzigd crisistelefoonnummer. Dat nummer is 070 348 7770. 070 348 7770. Het nummer dat we eerder hebben genoemd komt hiermee te vervallen. Gaan wij verder praten met de uh, plaatsvervangend ambassadeur in Tokio, Nien. Troosten we hoorden eerder vandaag ook al uh, op deze zender. Goede nacht uh, voor u, uh, want het is volgens mij al ondertussen nacht uh, in Tokio. Het is uh, half twaalf. Hier uh, het is half twaalf, precies. Heeft u ondertussen contact gehad met uh, Nederlanders die in het getroffen gebied uh, zijn? We hebben nog niet alle Nederlanders kunnen bereiken. We hebben, van, uh, we hebben ongeveer elf Nederlanders kunnen bereiken op, ...van de geregistreerde mensen in het meest getroffen gebied te herkennen. En, en, ja, en hoeveel waren dat er ook alweer die geregistreerd zijn? Wij hebben ongeveer 50 mensen die geregistreerd zijn. En die zijn allemaal in, of in de stad of wonen ze ook op het platteland? Die wonen in de, in de verschillende provincies uh, die het meest getroffen zijn. Op verschillende plekken. Ja. En maakt u zich zorgen erover dat u uh, nog geen contact met ze heeft uh, kunnen leggen? Of ligt het bijvoorbeeld aan de verbindingen? Nou, uh, de, de verbindingen zijn slecht, dus wij hopen natuurlijk dat het aan de verbindingen ligt, maar u heeft ook uh, de beelden gezien. Uh, we, uh, we zouden heel blij zijn als we kunnen vaststellen dat, ze, dat het inderdaad in orde met hen is. Ja, want ik hoorde van iemand die uh, lange tijd in Japan heeft gewoond, dat er een soort crisisplan is, dat de Nederlanders, uh, laten we zeggen, uh, zich moeten melden bij één iemand die dan is aangewezen, die dan vervolgens ook weer ja, in geval van nood zorgt voor de evacuatie. We hebben, we hebben contactpersonen, daar hebben wij in die prefecturen hebben wij daar ook contact mee. Die proberen net als wij uh, de mensen in hun uh, gebied, in hun prefectuur te bereiken. Uh, en uh, maar die uh, kampen met dezelfde moeilijkheden waar wij, wij mee kampen. Dus we proberen van verschillende, op verschillende manieren, proberen we op allerlei ja, om, om de Nederlanders die we kennen, om die, uh, om, die uh, om daarvan vast te stellen hoe het met ze is. Ja, nou daar gaat u vast en zeker mee door. Um, ja. Heeft u zelf een soort beeld van uh, hoe het op dit moment is in het, uh, in het getroffen gebied? Nou, uh, de, wij volgen natuurlijk nauwgezet het, uh, het nieuws. Wij hebben ook inmiddels van de autoriteiten een overzicht gekregen... van wat er allemaal aan de hand is. Dat is een, uh, een, een dik document met alle uh, feiten. Uh, dus wij hebben een, enigszins een beeld. Maar u begrijpt, het zijn steeds ontwikkelingen. Er zijn branden enzovoort. Uh, de tsunami uh, gaat nog door. Dus om laten we zeggen, echt een volledig totaalbeeld te hebben, uh, dat is nogal lastig. Nee, maar is het een zorgelijk beeld? Uh, en als wij de beelden zien, is het inderdaad iets waar wij natuurlijk uh, uh, ja, uh, niet, uh, niet licht over denken. Nee. En u probeert nog contact te krijgen met de ja, Nederlanders? Ja, zeker, zeker. Dat doen we met alle inzet. Ja. Oké, okay, ik wens u daar succes bij en uh, dank u wel dat u ons weer te woord heeft Graag willen staan. Gedaan. Nieke Graag Trooster was dat, de plaatsvervangend ambassadeur in Tokio in Japan. De verkeersinformatie Edwin Gerritsen. Er staat in totaal 70 kilometer file. Er zijn vrij veel ongelukken gebeurd. Op de Ring van Amsterdam, de A10 West richting Zaanstad... staat voor de Koentunnel 4 kilometer na een aanrijding. De linkerrijstrook is dicht. Op de A16 Rotterdam richting Breda... staat voor de Van Briendenordbrug 4 kilometer na een ongeluk op de parallelbaan. Op de A27 Breda richting Gorkum is een ongeluk gebeurd met drie vrachtwagens. De weg is dicht bij de brug bij Gorkum. Er staat inmiddels 11 kilometer file achter. Verkeer vanuit Breda naar Gorkum kan beter omrijden via de A16 richting Rotterdam. Er staat daar ook een file op de A27, Utrecht-Breda... voor de brug bij Gorkum, 8 kilometer. Op de A28, Utrecht-Amersfoort, staat dus de Uithof in Afritmaren Maren... 9 kilometer na een ongeluk, maar daar is de weg weer vrij. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Bert van Sloten en Robert Meder. Aangeschoven is uh, Jeanette Chabot. U bent uh, tolk Japans, we hebben u al eerder op Radio 1 uh, kunnen horen. U bent geboren in Tokio. U heeft tot uw 18e uh, Japan gewoond. U heeft daar dus ook op school gezeten. Mag ik aannemen? Ja. Heeft u, toen u daar op school zat, heeft u toen uh, geleerd al hoe om te gaan met aardbeving? Ja, inderdaad. Dat krijgen we tenminste eens per jaar. Dat is zo'n uh, oefening. En met alarm moeten we dus uh, onder de tafeltjes gaan. En in, als we buiten zijn, dan moeten we in rijtjes... Dus toen zat ik in de klas met 60 leerlingen per klas. Maar dat wordt gewoon heel netjes in rij, de rij veilige plaatsen uh, uh, genomen. En wat wordt dan gezegd in een veilige plaats, behalve onder de tafeltjes? Ja, onder de tafeltje, uh, wc bijvoorbeeld. Maar ook in, in de buurt van uh, Tokio, in, in Tokio zelf ook, zijn parken, als bepaalde gebouwen, op, uh, gebouwen, die worden als evacuaties, locaties ja. Uh, ja, bestemd. Gebeurt dat nu nog op scholen? Ik uh, denk van wel, denk van wel. En ja. ook in bedrijven. Zullen we eens dus even hebben over Sendai, het, het getroffen gebied? Ja. Wat voor soort gebied is dat? Wat voor soort provincie is dat? Ja, de, de Sendai is een hoofdstad van Miyagi-provincie. En uh, vroeger dat was het een hele ver landbouw-agrarische uh, provincie geweest. Maar tegenwoordig met Shinkansen, de bullet train... de verbinding tussen uh, Tokio en Sendai is uitstekend. Ik geloof binnen twee uur ben je in Sendai. Dus dat werd gewoon economisch gezien een heel belangrijk centrum. En dus het is heel, ja, Sendai wonen bijna een miljoen mensen. In de provincie um, Miyagi, dat is ook 2,6 miljoen uh, mensen. Dus dat is, uh, yeah, betekent veel voor Japan. Maar is het industrieel of is het ook nog voor een deel landbouw? Uh, deel landbouw, deel industrieel. Vroeger hadden ze ook uh, zo'n uh, ja, staalindustrie. dat is uh, in, in de buurt. Maar uh, dat is minder geworden. En wat Senda is heel beroemd, de Tanabata Festival. Dat is uh, zogenaamd Star Festival, 7 juli. En dat is, uh, ja, dus de associatie um, voor mij is Senda is altijd Tanabata Festival. Altijd het festival. Ja. Uh, ja. Dat, dat, dat gebied, hè, waar, waar, wat, wat u net beschreef, hoeveel inwoners heeft dat dan ongeveer? Want u heeft het over 1 miljoen inwoners, over 2 uh, miljoen. Maar dat vind ik relatief nog weinig voor zo'n uh, groot gebied. Of, of, oh, uh, dat, dat is alleen, we praten dus nu alleen over Miyagi provincie... En zijn 43? Ja, ik zeg provincie prefecture, officieel. Is dus prefecture zijn 43 prefectures plus Tokio, Osaka en Hokkaido? Aha. Dus ik met gewoon provincie Flevoland. Ja, Oké, okay, maar is het ook zo groot als Flevoland of is het zo nee. groot als Nederland? Ik bedoel, wat, nee. wat moeten we ons erbij voorstellen? Ja, de hele Japan is ja, heeft heel weinig uh, zeg maar uh, bibomba uh, ruimte. Dus uh, Japan is heel lang uh, land, maar met ontzettend veel bergen. Dus ook Miyagi uh, Prefecture. Dus alleen langs de kust uh, wonen. Dus uh, de dus bevolking van de is best dicht. Nou, zit u vanmorgen aan uw ontbijt? U doet niets vermoedend misschien wel de televisie aan. Uh -huh. En dan ziet u al die beelden voorbij komen uh -huh. over ja. het land waar u geboren bent. Wat, wat doet dat met u? Ja, nou, eigenlijk was ik buiten. Met de, ik was met de honden oud. En toen ik terugkwam, mijn man zei tegen hem: hij, uh, hij hoorde op de radio over deze nieuws. En daarna kwam dus de telefoontje van Nos. Hmm. Dus, dus. Ik, ik heb de eerste beelden gezien in feite hier. Ja. En, en toen? En dat was natuurlijk een uh, enorm schok. En dus voor heel Japan is het vreselijk. En we hebben nog nooit zoiets meegemaakt. Ik zei ook eerder, de, traditioneel gesproken... Japaners waren bang over drie dingen. Namelijk vader, want vroeger vaders waren heel streng. En brand, want de gebouwen waren met hout gemaakt. En papier. En aardbeving. En de eerste twee zijn inmiddels niet zo'n groot gevaar meer. Maar uitbeheving is echt het allerergste wat ja, ja, kan overkomen. Maar als ik u zo, want als ik je zo hoor over die provincie daar zo... en, en dan zeggen de bewoonbaarheid van Japan... dan wonen er dus heel erg veel mensen aan de kust. En, dat en, klopt. En dat is dan nou juist datgene wat getroffen dat klopt. wordt. klopt, ja, ja, ja. Dus we moeten ons hard vasthouden. Inderdaad, en wat is anders uh, van deze aardbeving uh, van uh, ja, Tohoku-Chigo, ook in uh, Taiheyo-Okijishen, dat is dus uh, Noordoost-regio-Hot uh, uh, Ocean aardbeving, uh, vergeleken met uh, Kobe-aardbeving van uh, 1995, denk ik, uh, is dat ja, Kobe was, was erg, maar de dus ja, schade van tsunami was beperkt. En ook. Tokio. Ik, vo, ik was toevallig toen in Tokio. Ik voelde wel, wel de beving. Maar ja, er was geen echt schade. Niks aan de hand met de treinverkeer enzovoort. Maar nu, het is wel in Miyagi uh, prefectie. Maar er zijn ook veel schade... Uh, veel ja, invloed in de, uh, de hoofdstad zelf. Ja, dus de beving is groter. En ik hoor ook mensen zeggen, 1923. En dat wordt uitgesproken op ja. een manier alsof het verschrikkelijk is. Nou, ja. U komt uit Japan. Ja. 1923 was het de grote beving. Ja, en dus mijn moeder praat over die beving... waar ik heb zelf niet meegemaakt En dat was inderdaad... Tokio was ook getroffen met die uh, beving van 1923. Uh, en toen was het ook erg. En dat uh, speelt ook uh, aan... Ja, Politiek een rol in de zin dat een heleboel Koreanen uh, waren als misdadigers. Uh, ja, dat was uh, genoemd. Uh, en dat was ook een, echt maar een vervaring van het natuurramp met politieke ramp. Dat, was, dat kenmerkt voor mij uh, die, die aanbeving. Tot, ja. tot slot, hoe, hoe, hoe, hoe je dat kunt inschatten, wellicht. Kunnen de Japanners zitten aan? Japan kan altijd alles aan, maar dat kost veel tijd en dat kost veel energie. En vaak, ze doen eerst iets voor hun zaken, werk. En vaak wordt dus privégevoelens een beetje in de achtergrond gezet. Ja. En dat kan gewoon natuurlijk jaren later als trauma terugkomen, dat vrees ik. Ja. Dank u wel. Mevrouw Sjebots, uh, tolk Japans. Wat gaan we nu doen? We gingen naar uh, uh, Sony. We uh, gaan naar Sony. Uh, vanmorgen, uh, volgens mij zelfs bij jou in de uitzending... en uh, Machiel Feijters werkte bij Sony in Tokio... en hij vertelt hoe hij de aardbeving heeft ervaren. Uh, heel heftig. Uh, het komt wel vaker voor dat je wat trillingen voelt... en dan uh, gaat iedereen een beetje lachig doen... en het uh, werd steeds erger en op een gegeven moment uh, je kon je niet meer lopen in het pand. En ik zat op de negende etage... en dat ging echt... Uh, ja. Echt meters uh, uit het uh, heen en weer, ja, dus uh, was oh, echt uh, behoorlijk heftig. Ja, en u zegt, normaal gesproken wordt er wat lacher over gedaan, was er nu paniek, hoe, hoe gingen mensen ermee om? Uh, geen, geen paniek, wel dat mensen ja, zich echt afvoegen, moeten we nu weg of, of niet? Nou, dit gebouw schijnt dan weer tot een hoge, hoge graad uh, ja, uh, qua aardbevingen te doen zijn, dus men bleef netjes zitten. En het leuke is, mensen zitten nog steeds, want er rijden geen treinen meer. Er worden hier dekens uitgedeeld, eten wordt er gemaakt. Want iedereen moet minimaal 4, 5 uur naar huis gaan lopen. Ja. Er rijdt helemaal niks meer. Ja. U, u heeft ook de beelden ongetwijfeld daar gezien. Wat, wat, wat, wat, wat, wat ziet u allemaal voorbij komen? Uh, ik, werk hier, ik zit hier op de televisieafdeling. Er staan heel veel televisie aan. Uh, van de kerncentrale die in de brand staat dus, uh, tot de vloedgolf. Uh, 4 miljoen mensen, half Tokio zit zonder stroom. Dat merk je hier nog niet van. Uh, buiten als je kijkt, zie je alleen maar auto's in de rij staan, taxi's. Uh, ja, eigenlijk uh, dus, dus, uh, volgens Japans gecontroleerde chaos. Ja, en, en hoe, is, hoe zijn de mensen daaronder? Ik bedoel, uw collega's daar? Uh, heel rustig. Die maakt zich meer zorgen. Ja, hoe laat, hoe kom ik naar huis dan? Echt van ik moet nu weg. Er wordt ook afgeraden om nu naar buiten te gaan. Ik blijf maar lekker zitten, het is een veilig pand. En uh, ja, gaan we maar door met werken. En u zelf, blijft u ook daar in het pand zitten? Uh, ik ga zo uh, even naar het hotel, even omkleden en dan kijken wat de situatie is. En dan, we uh, hebben andere Nederlandse collega's, wilden wat gaan eten, maar dan moet ik even uh, ter plekke zien. Ja, en, heeft u al contact uh, met, met de... andere Nederlanders uh, gehad? Hè? Uh, ik zit hier met één collega. Voor de rest zijn er geen andere collega's op dit moment bij Sony aanwezig. En dat zijn Machiel Feiters. Hij werkt dus bij Sony in Tokio. Als we de gewoonte hadden om bij het schaatsen voor zowel plaats 3, plaats 2 als plaats 1 het volkslied te spelen. dan hadden we nu drie keer het Wilhelmus gehoord. Uh, uniek: drie Voorhuis, twee valkenburg en één wust op de 1500 meter. Jeroen Stekelenburg in gesprek met de wereldkampioenen. Iedereen gefeliciteerd. Het lijkt alsof het vanzelf komt. Nou, deze 500 meter was echt geweldig. Ik had uh, een hele goede opening. Maar uh, vooral uh, mijn uh, tweede rondje die was echt heel erg sterk. En, uh, het liep gewoon. Alle klappen waren raak. Ik kon echt snelheid maken in de bochten. Uh, in 54-8, gewoon waanzinnig hard. Hoe is het om een race te gaan rijden die je moet gaan winnen? En waar je van weet dat je hem ook kunt gaan winnen, is het dan moeilijk om de spanning goed te houden? Ja, nou, ik moet zeggen dat ik wel uh, behoorlijk zenuwachtig was. Ja, ik bedoel, uh, wel meer dan gisteren nog. Gisteren heb je toch gauw behaald en dan verwacht iedereen dat je het vandaag weer even doet. Is dat die spanning? Het moeten winnen? Van jezelf? Ja, ook van mezelf. Ik bedoel. Dit is toch een beetje mijn afstand. En, ja, hier wil je gewoon graag als Olympisch kampioen heel goed op rijden en wereldkampioen worden. En, ja, dat het dan zo lukt met zo'n race, is echt fantastisch. En, het is natuurlijk super dat we met drie dames uh, 1, 2 en 3 op het Nederlands podium staan. Dat is gewoon uh, echt fantastisch. Diana en Jorien ook. echt Super races en uh, gewoon een heel Nederlands podium hier, dat verdacht. Maar ben je nu zo ver, is jouw niveau zo hoog nu, dat het niet alleen meer uitmaakt dat je wint, maar ook hoe je hem wint? Nou ja, dat geeft natuurlijk uh, wel extra voldoening als je hem heel mooi wint, net zoals nu. En nou uh, ja, dit was gewoon echt een hele geweldige race. En, ja, ik bedoel, ja, 158. Ik <laughs> had ik van tevoren niet gedacht. En een voorsprong, ja, die doet Oost-Duits aan, die doet Annie Friesinger-achtig aan. Ja, nou ja, dat is mooi. En uh, daar ben ik alleen maar heel erg blij mee. En ja... Uh, als je op zo'n manier de vijftienhonderd wint, nummer dan, uh, ja, dan is uh, Kamerweek al een nieuwe stuk. En als je tot slot naar Nesbit kijkt vandaag, ja dan morgen, dat, dat zou toch ook moeten kunnen, zou je dan al bijna gaan denken. Ja, heb je ook bij andere mensen, maar ja, ik heb morgen net zo goed kansen. En... Ah ja, Goed, Dus twee en het zou mooi zijn als morgen weer een hele mooie dag gaat worden. Eén tip, kijk goed naar de medaille straks. Wat zei je? Ik zei één tip, kijk goed naar je medaille straks. Ga ah, ik doen, dankjewel. Ja. En dan vraagt iedereen zich af: well, moet je goed naar die medailles kijken? Ik heb ook geen idee. Nou, omdat ja, ze gisteren de mannenmedaille kreeg. Ja, op die manier natuurlijk. Hè, Sebastian, toch? Ja, dat niet ja. alleen. Ik geloof dat het zelfs de gouden medaille was van de 10 kilometer uh, oh. bij de mannen. Dus ik, uh, ik geloof ook dat iedereen wist hem eigenlijk niet terug wilde geven. Want ze zei al: ja, dat is een medaille die ik natuurlijk nooit ga winnen in mijn carrière. Een gouden medaille op de, op de 10 kilometer. Maar die heeft ze dus nu in huis. Zeker nog, met die dan... tijd van 4-0 ja. nog wat. Zou er een absoluut wereldrecord zijn dat nog 100.000 jaar blijft staan? Dan, dan, op de 10 dan zouden we echt kunnen. Zeggen, die tijd gaat nooit ja. meer verbeterd ja, ze worden. Ze ging inderdaad. op goud te halen. Dus ze denkt elk goud in mijn handen krijgen. De de de ja, en uh, Eer weer het toekomt, Collega Gio Lippens zei gisteren, uh, nog voor de start van uh, de drie kilometer, ze is op weg uh, misschien wel naar vier gouden medailles. Toen zei ik gelijk, nou, dat is wel erg, uh, erg enthousiast. Maar ja, ze heeft er inmiddels wel al, al twee op zak. En inderdaad, als je kijkt naar de vorm van Nesbit en de vorm van Wust. Nesbit is echt sinds het WK sprint over uh, de, de piek van de vorm, is er heen. Sinds dat WK sprint dat ze won, is uh, wat minder geworden. Ja, dan heeft Wust ook inderdaad grote kansen om morgen wereldkampioen te worden op de 1000 meter. En dan uh, moet ze dat zondag uh, afzien te maken met bijvoorbeeld Voorhuis en met bijvoorbeeld Valkenburg op de ploegenachtervolging. Maar goed, dat is toekomstmuziek. We zijn wel in ieder geval getuigen geweest van iets unieks voor de eerste keer in de historie van dit toernooi. Dat uh, sinds 96 bestaat, 1996 bestaat, uh, drie vrouwen uh, uit Nederland op de plaatsen 1, 2 en 3 dus op die 1500 meter. 1, 2 en 3 gebeurde wel al eerder op uh, de 5 kilometer bij de mannen in Salt Lake in 2001. Bob de Jong op 1, Kalverij op 2... en Johnny Romme op 3 een Grand Slam. Dus toen voor de Nederlandse mannen. Het zou mij verbazen als er dadelijk drie Nederlanders... ook op het podium staan na de 5 kilometer bij de mannen. Want daar gaan we nu naar kijken. De Nederlandse deelnemers zijn Jan Blokhuizen... die het zo goed deed bij de allround toernooien. Wouter Holdeuvel. Die mij een beetje tegenviel bij de allround toernooien. Eigenlijk uh, heb ik één hele mooie afstand van Oldeheuvel dit seizoen gezien. En dat was de 10 kilometer in Heerenveen bij het NK Allround. Waar hij in Heerenveen een dik persoonlijk record reed. Waardoor hij voor de tweede keer Nederlands kampioen werd. Maar Europees en wereldkampioenschap Allround, dat viel tegen van Olde -Huvel. Nu krijgt hij een kans om nog een uh, mooi staartje te geven aan zijn seizoen. En natuurlijk Bob de Jong die een geweldig seizoen heeft gedraaid. En uh, ja, uh, misschien wel het seizoen zo'n beetje van zijn leven heeft gedraaid. Want als je kijkt naar de World Cup-uitslagen, verloor hij er maar eentje. En dat was uh, in Berlijn. Daar eindigde hij op de vierde plaats van de 500, 5 kilometer. En voor de rest won hij ze allemaal waar die reed. Overigens, over Berlijn gesproken, daar won toen de Koreaan Seun Hoon Lee. Dat was ook de een, een van de weinige keren dat we de Olympisch kampioen op de 10 kilometer... en de winnaar vorig jaar van het Olympisch Zilver achter Sven Kramer op de 5 kilometer in actie zagen... Want Seun Hoon Lee heeft uh, uh, toch vooral in uh, Korea gezeten uh, uh, lopende dit seizoen. Heeft niet meegedaan aan het wereldkampioenschap allround. En is dus misschien wel een van de gevaarlijkste concurrenten voor de Nederlanders straks. sun Lee rijdt in de negende rit tegen Jan Blokhuizen. Dat is allemaal na de dwel, want er wordt na zes ritten gedweld op deze vijf kilometer. Daarna Alexis Conté uit Frankrijk tegen Wouter Oldeuvel. Dus de voorlaatste rit, de winnaar van gisteren van de 1500 meter. Hobart Bukou tegen Jonathan Cook de Amerikaan. De Nooren gisteren natuurlijk helemaal in extase. Hebben de gouden medaille van Bukhu tot diep, diep, diep in de nacht gevierd hier in Insel. Zijn hopelijk nu allemaal weer nuchter om te gaan kijken straks naar Bukhu wat hij kan op de 5 kilometer. En Bukhu weet wat winnen is nu. Dus wellicht is hij ook nog zeer gevaarlijk voor de titel. En in de laatste rit moet Bob de Jong ervoor zorgen dat hij Ivan Skobrev van zich afhoudt. En dan kan hij de kroon zetten op een prachtig seizoen. Dat zijn de slotritten, de belangrijkste ritten. We zijn begonnen aan de 5 kilometer met een echte bel op dit moment in de baan. Bart Swings namelijk de 20-jarige Belg. Hij neemt het op tegen de Duitser Alexei Baumgartner. Allemaal te volgen hier op Radio 1. Dat is de zender waar u op afgestemd bent. Radio 1 dus. Vanmiddag geen AVRO op de vrijdagmiddag, maar wel de NOS met een extra uitzending over de sport, het schaatsen, maar ook over Japan en de aardbeving en de tsunami. In de studio zit Arjan Blanken. Werkt sinds 2005 bij het Rode Kruis en heeft daarvoor zowel de hulpverlening bij de tsunami in Indonesië als in Sri Lanka gecoördineerd. Goedemiddag. Goedemiddag. Wat uh, doet zo'n ramp trouwens? Meteen iets met, met u? Komen er meteen weer herinneringen naar boven? Ja, ik heb vandaag niet heel veel gelegenheid gehad om de televisie te zien. Maar ik kijk hier nu weer naar en zie die golf weer uh, op het land afstromen. En dat zijn vergelijkbare beelden als uh, de tsunami ik, in uh, ik zat Sri Lanka. Naar de, ik zat naar u te kijken toen u ernaar keek. U was helemaal... Volgens mij had u het niet eens in de gaten. U heeft 45 seconden naar zitten kijken. helemaal ja, gebiologeerd. Ja, dat zijn aangrijpende beelden uh, die je dan weer voor het netvlies krijgt. Ja. Want, want u was daar al op het moment dat het tsunami ook, uh, eruit rolde? Of was u er net naast? Nee, ik ben daarna gekomen. Uh, ik zat op dat moment in uh, Namibië. En werd, uh, toen ik in Namibië zat, opgebeld door het Rode Kruis... of ik naar Sri Lanka wilde gaan. Ja. Dan kom je daar zo. Dan is dat een totale verwoesting, uh, de plek waar je aankomt. En is dat iets wat we nu ook weer uh, kunnen verwachten? Ja, uh, waarschijnlijk wel. Uh, tegelijkertijd moet gezegd worden dat Japan natuurlijk een heel ander land is... dan Sri Lanka, Indonesië of de kleine landen in de Indische Oceaan... waar de tsunami in 2004 raakte. Japan is natuurlijk toch een veel ontwikkelder land. Uh, andere bouw, andere infrastructuur. Maar de kracht van water is onvoorstelbaar en vernietigt ook uh, goed gebouwde huizen. Ja, wat ik zag wel, bijvoorbeeld op bepaalde beelden zag ik zo'n weg overeind blijven staan. Waar boten er bijna overheen werden gesmeten. Zo'n enorme kracht had het water. Maar dan is die weg toch goed gebouwd. Ja, de infrastructuur in Japan is, uh, is stevig. Uh, maar ik zag net ook weer, uh, de trein is ook in Japan over de kop gegooid zeg maar, door het water... net zo goed als we de beelden van Sri Lanka uit 2004 nog goed herinneren... waar ook de trein weggeblazen is door het water. Er kwam van die merkwaardige berichten... dat dan een trein met 100 passagiers zoek is. Ja. Ja. Ja, ja. Um, u bent in 2005 bij het Rode Kruis begonnen. Uh, de tsunami uh, waar u dan de hulpverlening heeft gekozen... was in 2004. Ik zie toch wel een verband ergens? Ja, wat ik zeg. Heeft u krijg, roeping uh... gevonden op een of andere manier, uh, of niet? Um, nou, misschien kun je dat zo zeggen. Ik, uh, ik werkte destijds voor een andere organisatie in Namibië. Uh, maar bij de tsunami was het dermate veel hulp nodig dat ik ja. al wel contact had met de Rode Kruisen die mij toegevraagd hebben. Waar begin je dan? Want komt op een gegeven moment aan op een plek waar veel hulp nodig is. Dat is nu in Japan hetzelfde ja. verhaal, kan ik me zo voorstellen. Waar begin je dan? Ja. De eerste hulp die mensen nodig hebben is heel primair: uh, eten, uh, dekens, uh, onderdak uh, en het de mogelijkheid om contacten met familie te leggen. Is dat er allemaal? Ik bedoel, um, ik weet van het Rode Kruis dat ze voorbereid zijn op rampen. Dat er overal her en der in de wereld ook uh, laat zeggen, fabrieken staan... met allemaal de eerste hulpbenodigdheden. Uh, uh, die gaan daar dan naartoe, maar dat is nooit genoeg. Nou, nee, dat is niet genoeg. Het Rode Kruis heeft. Uh, enerzijds het Japanse Rode Kruis in Japan. heeft natuurlijk zelf zijn hulpgoederen. Daarnaast is er een regionaal centrum in Kuala Lumpur. Uh, waar we materialen hebben staan. En vervolgens wordt van overal ter wereld. als dat nodig is, materiaal ingevlogen. Dat kan zijn van Panama als dat moet. naar, uh, naar Japan toe. Dan wordt dat uh, via uh, allerlei systemen heel snel georganiseerd. Want ik kan me ook zo voorstellen dat. Uh, als je het even vergelijkt. Het... Het is oneerlijk, want het mag niet. In Haiti had je heel veel tenten nodig. Misschien heb je in Japan helemaal geen tenten nodig. Nee. Dat kan, dat kan. De hulpverlening moet aangepast zijn aan de context waar de ramp zich plaatsvindt, zullen we maar zeggen. Ik heb zelf ook in Myanmar, Burma, na de orkaan en de overstromingen daar gewerkt. Daar wonen mensen in rietenhuisjes. Dat betekent niet dat je daar moet en kunt vervangen door stenen, cementenhuizen. Terwijl dat in Japan waarschijnlijk wel aan de orde zal zijn. Japan heeft Amerika inmiddels om hulp gevraagd. Wat voor hulp zou dat kunnen zijn? Daar kan ik nog heel moeilijk over zien. Uh, wat ik zeg, het Rode Kruis zal zich richten op de opvang van mensen... en de eerste levensbehoeften van mensen. Daarna zullen als het water teruggetrokken is gekeken moeten worden... wat voor wederopbouw er nodig is. En ik kan me voorstellen dat, ook al zeiden we net... de infrastructuur in Japan is, uh, is stevig. Dat met name ook op dat terrein ondersteuning gegeven zal worden... door de grote landen en de grote donoren. Ja. Wat is eigenlijk de grootste fout die nu gemaakt kan worden? Uh, dan wordt het even stil. Um, ik denk hulp gaan verlenen zonder een duidelijk beeld wat er precies nodig is. We moeten oppassen dat we er nu met, niet met z'n allen overheen donderen met allemaal goed hulp. Maar zonder dat het gecoördineerd is en zonder dat het aangepast is op de noden daar. Maar nou zegt u wat, want dat willen we natuurlijk altijd allemaal. We willen hè, zo snel mogelijk hulp verlenen. Ik bedoel, dat is bijna menselijk. Ja. Dat klopt. En tegelijkertijd zullen we ook in de gaten moeten houden... dat we gepaste hulp verlenen. Uh, hulp die aansluit bij de noden van mensen... die aansluit bij de situatie al daar... en die afgestemd is met andere organisaties. Coördinatie dus? Ja. Klopt. En dat moeten de Japaners zelf doen? Daar zullen de Japanners zelf de leiding in moeten nemen. Wij vinden altijd zelf dat de, uh, de, de, in dit geval het Japanse Rode Kruis bijvoorbeeld... namens de hele Rode Kruisbeweging de kulp daar zal moeten organiseren. Hm. En hoe gaat het dan als het, als het Rode Kruis in Japan uh, misschien niet genoeg handen heeft? Of niet genoeg middelen? Ja. Hoe wordt dat dan... Uh... Dan komt er, en ik verwacht dat een deze dagen... Een, een wat we dan noemen een international appeal uit... een verzoek uit naar andere Rode Kruisverenigingen in de wereld. Bijvoorbeeld het Nederlandse Rode Kruis. En op basis van dat plan dat er dan ligt... bepaalt het Nederlandse Rode Kruis wat de specifieke hulp is die wij kunnen geven. Dat kan geld zijn, dat kan goederen zijn, daar kunnen wij mensen uit gaan sturen, etc. Is dat een algemene vraag of is dat ook gericht naar bepaalde uh, uh, landen toe? Nee, daar komt een algemene vraag uit. Daar schrijven dan het Nederlandse Rode Kruis, het Belgische Rode Kruis en dergelijke... schrijven daarop in... En en dat wordt vanuit Genève of vanuit Kuala Lumpur gecoördineerd om te zeggen van die organisatie is het beste toegerust om deze hulp te verleven. En dan is het een geluk dat Japan, ik mag het misschien niet zeggen, een ontwikkeld land is. Uh, dat ze in ieder geval uh, voldoende capaciteit in huis hebben om te voorkomen dat er een tsunami aan hulpverleners binnenkomt. Ja, dat klopt. Tegelijkertijd uh, moeten we ook uh, zeggen dat na de tsunami in uh, 2004 er grote stappen zijn gezet in de coördinatiemechanismen. En uh, we daar steeds meer, als alle humanitaire organisaties samen van geleerd hebben, steeds beter in staat zijn. te Want ontzambten. niet alles is goed gegaan toen. Hey, jammer genoeg zit de wereld niet met elkaar. elkaar. Ja, gaat u erheen eigenlijk? Dat weet ik nog niet. Dat uh, daar zullen we moeten kijken uh, wat voor oproep er komt. Of er internationale hulpverleners nodig zijn. En of ik daar de beste uh, persoon voor ben. Dat zou toch raar zijn als het niet zou gaan. Gelukkig zijn er meerdere mensen die dat ook kunnen. <laughs> nee, met, met uw ervaring. U snapt wat ik bedoel, hoor. Ja, dat kan. Ik werk op het moment op het hoofdkantoor. En probeer hier de organisatie, de, de operatie te coördineren. En uh, het kan zijn dat ik daar naartoe ga. Het kan zijn dat ik hier mijn steentje bij draag. Zou u het willen? Het kriebelt altijd op zo'n moment. Uh, niet omdat het spannend is, omdat het leuk is... maar wel omdat dat het werk is waar ik voor gekozen heb. Ja, duidelijk bijzondere baan. Ik wens u sterkte met alles wat u doet en gaat doen, meneer Blanken. Was dat van het rode kruis een ervaringsdeskundige, als ik u zo mag omschrijven. Goed, we gaan door natuurlijk ook, zo dadelijk na vier uur hier op deze zender Radio 1. We zijn natuurlijk bij het schaatsen in Insel en we zijn in Japan, hoewel het daar ondertussen middernacht is. De aardbeving die vanochtend daar heeft plaatsgevonden en de tsunami waarvan we nog in spanning afwachten van hoe groot die zal zijn landen die zal treffen of hij Amerika de Amerikaanse kust zal raken of hij Latijns-Amerika zal raken. Allemaal antwoorden allemaal vragen en we hopen op antwoorden ook het komende uur hier op deze zender op Radio 1. Blijf erbij. vogels zit weer vol natuurgeluiden deze week. Ja, Willy even stil vertellen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 Beekertillyberg. Dit is Radio 1.